Mark Hokken met het NOS Journaal. Ook huisartsen tegen de tabaksindustrie steunen. Het Nederlands Huisartsengenootschap, de Landelijke Huisartsenvereniging... en in één scharen zich achter de aangifte van advocaat Fiek. Volgens de huisartsen is Roken de belangrijkste verklaring... van vroegtijdige ziekte en sterfte in Nederland. Bij een grote politie- en legeractie van Egypte in de Sinaï... zijn 400 mensen opgepakt... Bij de operatie die vrijdag begon zijn in totaal 38 extremisten gedood, meldt het leger via de staatstelevisie. Onder de arrestanten zijn ook buitenlanders. In het gebied is een tak van de islamitische terreurgroep IS actief. Het Schiereiland wordt door IS gezien als hun eigen grondgebied. De jihadisten pleegden de afgelopen jaren tal van aanslagen in Egypte. Politieagenten van de eenheid Den Haag hebben drie jaar lang niet of nauwelijks EHBO-trainingen gevolgd, meldt Omroep West... Het gaat onder meer om handelingen als reanimatie. De trainingen zouden zijn geschrapt na de politiereorganisatie. En volgens de eenheid Den Haag worden ook bij andere regionale politieeenheden nauwelijks trainingen meer gegeven. Na een rechtsextremistische demonstratie in de Duitse stad Dresden zijn zes neonaties aangevallen. Twee van hen zijn zo zwaar mishandeld dat ze naar het ziekenhuis moesten. De neonaties werden door vijftien gemaskerde mannen aangevallen, vermoedelijk ultralinkse activisten. De Oostenrijkse skier Marcel Hirscher heeft in Pyeongchang zijn eerste olympische gouden medaille veroverd. De Oostenrijker met Nederlandse moeder hield op de combinatie de Franse Pintorol en Mufajandet achter zich. Vanwege de harde wind werden de afdaling en de slalom ingekort. Dat was uiteindelijk in het voordeel van slalom-specialist Hirscher die het combinatieklassement won. Het weer zondag met in de loop van de dag vanuit het zuidwesten wat hoge bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of vijf. Ook morgen is het zonnig, met name in het oosten van het land. In het westen zijn wat meer wolken. Het wordt opnieuw zo'n 5 graden. Dit was het NMV. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag staat nog 10 kilometer file... tussen Knoop het Ketelplein en Industrieterrein Plaspoel-Polder. Drie kwartier vertraging op de A7 Hoorn richting Zaandam... tussen Purmerend Zuid en Knopend Zaandam. Door een file op de A8 Zaandam-Amsterdam... tussen Westzaan en Zaanstad Zuid. Zes kilometer stilstaand verkeer. De rechterrijstrook is dicht. Op de A9 Alkmaar richting Amsterdam-Veen staat een half uur vertraging tussen Akersloten-Knoop het Velzen. De weg is weer vrij. Op de A12 Utrecht-Den Haag een kwartier vertraging... tussen Blijswij. En Voorburg op de N206 Heemstede meer bij de A4 20 minuten vertraging op de N246 de N246 Beverwijk Westgrafdijk er staat een kwartier vertraging in beide richtingen bij Spaandam en tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Deze Ellen Clark is nog mijn buurjongetje geweest. Ja, echt waar. Gezellig Ellen Clark, samen met uh, zijn vader... allebei uh, afkomstig hier uit Zandvoort. En dit was uh, een van zijn grootste hits, Father and Friends... zo aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag... met daarin de volgende onderwerpen. Nou, allereerst, terwijl er nog uh, druk uh, gereest worden op het circuitpark Zandvoort... vandaag en morgen tijdens de DNRT Racing Days... u bent uiteraard van harte welkom om daar te komen kijken. De entree is uh, gratis...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 Clean Bandit is echt een hitfabriek, hè? Hits, daar hits, daar hits, daar hits. Het, uh, ja, het begon eigenlijk een klein beetje met uh, deze single... die we zojuist voor je draaiden. Je hoorde, I'd rather be. Mocht je ZFM willen ontvangen, dat kan ook op de Autoradio... en uh, overal op uh, DAB. Ja, DAB, kanaal 5C, ook daar zijn we te ontvangen. land van duizend meningen, het land van nuchterheid...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 See you Zo hoor je dat dit uh, alweer een uh, wat oudere plaat is, hè? Vijftien miljoen mensen waren er toen de tijd uh, al bekant. We zitten nou voor zeventien, Zeventien miljoen, ja. We hebben flink gejongd, denk ik maar zo. Uh. de zingel van uh, Fluitsma en Fontijn. Leuk om weer eens terug te horen. Vijftien miljoen mensen. Ja, het zonnetje schijnt lekker hier in Zandvoort. Stads- en dorpsomroepers uh, in het centrum uh, van uh, Zandvoort op het uh, Raadhuisplein. Ik zou zeggen, zegt het voort, zegt het voort.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 ZFM hoor je 24 uur per dag muziek, 1061 in de Eter in en de regio, kabel 104.5 FM op CFM TV, kanaal 40 digitaal via Ziggo, uiteraard via onder meer www.zfm-zalvoort.nl www en op onze eigen ZFM Zalvoort app.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 En om acht uur barst het geweld los dat allemaal op het Raadhuisplein... Gaan we naar morgen, dan is er weer tijd voor de traditionele Jutters Kofferbakmarkt. Hij begint om 10 uur en duurt tot 4 uur. En uh, hij is natuurlijk uh, te bezoeken met uh, van alles en curiosa en alles wat u nog leuk vindt. Een sneuisterij en u kunt u aanschaffen. En u bent natuurlijk vanaf 10 uur tot 4 uur van harte welkom op het Gasthuisplein morgen tijdens de Jutters Kofferbakmarkt. Mooie combi met het uh, chantekoren. Dag dit. De... Heb jij, doe jij de evenementenagenda of doe ik de evenementenagenda? Nee, agenda, dan agenda? moet je daaraan, ja, ja. Dan dat, dat bericht gaan doen. Dat he, he. is natuurlijk leuk, die markt tijdens gelijktijdig. Vanaf half elf <laughs> morgenochtend hebben we natuurlijk ook het Shanti en zeven ja, ja. festival. Ja, is Op vijf locaties, en vier in, in, in, in, in het centrum, en één op het strand.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 Meer informatie over dit goede Culture at the Beach uh, evenement... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.blazant.nl www.blazant.nl. Ja, dat was hem, de agenda. Een wilde oktobermaat. Nou, dat bracht me op uh, deze plaat van uh, Duran Duran, de Wild Boys. <hijen> Eén moment ben je even deel van Fini le jour de chance, je op weer achaka, leur chemin. En daar is het ook bij gebleven, en iets anders verwachten we ook. een mooi verhaal. Je hoorde Paul de te samen met uh, al de liefste en een bel is waar, oftewel een mooi verhaal. Een mooi verhaal krijgen we ook van uh, Dolly Tempierik. Zij is uh, op dit moment in uh, nieuw noords daar uh, bij de Haringenproeverij. Goedemiddag Dolly, welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Ben ik te verstaan? Jazeker, jazeker. dat is weer mooi. De techniek staat toch ook voor niks hè, bij ZFM Zandvoort. Ja, geweldig, geweldig. Ja, geweldig, geweldig. Waar ben je ja. nu?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 Ik ben in 2002 begonnen met de Zemermin. Daarvoor heb ik een aantal jaar bij kroon gezeten. En eh, toen ik voor onszelf begon...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 heb ik een adressenlijstje, een adresbestand die ik ga opbouwen? Oh ja, want wat, zo heb ik dat dan ook gedaan voor mijn kleinzoon. Die is gek op haring, maar ja, hij is niet altijd bij me. Dus ik heb voor hem zo'n strippenkaart gekocht. Want haring is natuurlijk, dat weten alle Hollanders, een van de gezondste dingen die je kunt eten. Dus, wie die kleine jongen van mij weet, als hij trek heeft in een haring, pakt hij zijn fietsje en dan vliegt naar de zeem in. En bang, hij heeft er een. Dus, gemak dient de mens en nog een feestje elk jaar. Dus, dat, is toch, dat is toch gezellig? Ja, ja, ja. ja, ja. ja.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 uh, Bedrijventrein, uh, oudere partij en gemeentebelang Zandvoort zijn eigenlijk de drie grootste partijen die, die trekken geven. En uh, daardoor is het in nieuw beleid gelukkig mogelijk geworden. En wij hebben sinds april hebben wij uh, een vergunning uh, gekregen om te mogen wonen. Er waren een aantal bezwaren om me heen, maar die zijn gelukkig allemaal verworpen. Dus uh, wij wonen nu naast onze loods. Nou, fantastisch. Ja, Gefeliciteerd ja, mag ik wel zeggen met ja, deze dat is, overwinning. Jaar, hè? Dat een, jaar, dat ja, dat een, uh,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 Jew with annoying smile when I saw that girl upon your arm and you should find your heart with a fatal jam I said soul boy let's hit the town Said, "Hey boy and what's with the frown but in return all you could say was hi George meet my fiancee Thank <laughs> you. Just watch them out, baby, out of line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 You are really the voice I've been. He said that. He